Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen misschien toch versoepelingen voor de evenementensector. Morgen is er een nieuwe coronapersconferentie. Gisteren lekt er al het een en ander uit. Zo verdwijnt er over een paar weken de anderhalve meter regel en moet je op meer plekken je corona QR-code laten zien. Het leek erop dat evenementen en festivals weer buiten de boot vallen. Maar dat is niet zo, zegt demissionair minister van Engelshoven bij WNL. Nou ja, dat is altijd het jammere dat, dat zo'n overleg van het katshuis, dat. Die informatie lekt, want hij is niet compleet. En uh, natuurlijk gaan wij morgen ook uh, kijken naar wat kunnen we voor de evenementen en de festivals uh, uh, mogelijk maken. Wat er dan precies mogelijk wordt, wilde de minister niet zeggen. Een tweede kans krijg je echt niet wijs. Dus drop je knife en doe wat met je lijf. Met deze slogan wil de overheid zorgen dat jongeren hun messen inleveren. De laatste jaren zijn er steeds meer steekpartijen. Daarom komt er half oktober een inzamelweek. Je kunt dan in meer dan 200 gemeentes je mes anoniem droppen in een container bij de politie. Ook musea hebben hulp nodig van de overheid. Door corona zijn er nog steeds veel minder bezoekers dan eerst. En zonder hulp redden ze het niet, zeggen ze. Het gaat met geen enkel museum goed. Alle musea zitten in zwaar weer. En men doet hun uiterste best het hoofd boven water te houden. Er is al flink bezuinigd. Er zijn minder tentoonstellingen. En duizenden medewerkers verloren hun baan. En Didi de Groot is een golden goddess. De Golden Slam complete. Een sensatie op de US Open. Rolstoeltennister Diede de Groot is onstopbaar dit jaar. Ze won en goud op de Paralympische Spelen en alle Grand Slam toernooien. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en gisteravond dus ook de US Open. Een Golden Slam heet dat. De enige die dat eerder deed was tennisser Steffi Graf in de jaren 80. Bij het rolstoeltennis gebeurt het nu voor het eerst. Het weer nog veel wolken, maar af en toe breekt de zon door. Vooral in het noordwesten. In het oosten kan het nog wat regenen. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu één file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 11 kilometer, er is maar één rijstrook open vanwege een ongeluk. De vertraging is ruim anderhalf uur. Van Utrecht naar Amsterdam rijden het beste om via de oostkant van Utrecht... over de A27 en daarna de A1. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zaterdag 11 september en dit is Goedemorgen Zandwoord... weer op de ouderwetse tijd van 10 tot 12. Vandaag zit aan de knoppen dan de techniek Tim Groof. Goedemorgen Tim, fijn dat je er weer bent. De jingles en de muziek zijn uitgezocht door Jelmer Koper. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik. En de presentatie deze week is van mij en mijn naam is Irene de Jager. Wij beginnen zometeen met Duco Boukers. Hij is van het Team Sportservice Zandvoort en we gaan praten over valpreventie. Dan hebben we Helianse over de Open Monumentendag 2021. En we eindigen het eerste uur met Hans Rijmers over het jazzprogramma van dit jaar en uiteraard een stukje volgend jaar. Een kleine pauze en daarna hebben we Grace Diaz van de Clubactie Jeugdsportfonds... En we hopen om rond half twaalf met Jan Lammers te praten, een beetje nagenieten van het F1 weekend en eens even kijken wat we daaruit kunnen krijgen. Um, we eindigen het laatste uur met Ronald Cassé over de IVN-wandelingen. Maar we beginnen nu met Duco Boukers van de Team Sportservice Zandvoort. Goedemorgen Duco. Goedemorgen. Ja, even heel wat anders dan uh, heel snel racen over, uh, door het dorp en over het circuit. Maar gewoon uh, verstandig lopen en ja, racen exact. misschien. Ja, het is wel even een, een switch natuurlijk, maar uh, even heel belangrijk. Zeker even belangrijk. Uh, het is niet de eerste keer hè, dat er uh, hier aandacht aan besteed wordt uh, aan valpreventie. Het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van hoe mensen zeg maar, kunnen voorkomen om ernstige blessures te krijgen. En niet alleen met sporten, maar ook gewoon met lopen. Uh, wat, wat, is, uh, wat is het speerpunt deze keer? Nou ja, uh, de woorden die u net zegt, uh, daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om uiteindelijk... op die leeftijd juist ja, proberen zo lang mogelijk en zelfstandig... gewoon thuis te wonen. Uh, en dat is wel een van de, ja, de, de, de speerpunten van de valpreventie uiteindelijk. Ja. Ja, de, Bij de valpreventie heb je natuurlijk ook valtechnieken. Exact. Uh, ik, ik, ik kom zelf uit de wijkverpleging... en ik weet dat uh, valtechnieken gewoon uh, heel erg handig zijn... Er gebeurt. Ik hoor een klingeltje gezellig. Oh, er gaat aan de andere kant wat mis, geloof ik, maar maakt niet uit. Uh, uh, valpreventie. Uh, hoe, hoe sterk zetten jullie daarop in, op, op uh, de technieken van vallen? Dat mensen zeg maar leren dat als ze toch weten dat ze gaan vallen, om dat dan op de juiste manier te doen, waardoor je niet uh, zeg maar, uh, beschadigt, maar dat je een beetje heel langzaam je laat vallen. Nou, ik moet zeggen dat wij met name de focus leggen op spierversterkende oefeningen. balansoefeningen, ja. coördinatieoefeningen. Uh, en op basis daarvan de spieren zodanig sterk te maken. En er uiteindelijk te voor zorgen dat de persoon uh, ja, meer zelfvertrouwen krijgt. En dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat uh, de deelnemer die uiteindelijk meedoet aan de valpreventie. Uiteindelijk uh, ja, met zelfvertrouwen uiteindelijk naar buiten durft te gaan. Net ja. of zonder rollator, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar het gaat er met name om dat uh, op basis dus van die oefeningen, ja, dat het, het stukje coördinatie en het stukje balans dat uiteindelijk verbeterd wordt. En uh, ja, op, op die manier uiteindelijk het, het vallen uiteindelijk uh, ja, echt wel drastisch moet verminderen. Ja, het is ook een beetje angst wegnemen hè, wat jullie doen. Zeker, zeker. Je moet je voorstellen dat uh, ja, veel ouderen. Ja, echt wel uh, angst hebben om überhaupt naar buiten te gaan of bepaalde klusjes doen in huis. Ja, die laten ze liever zitten, op, uh, op een trapje staan bijvoorbeeld om even iets te pakken. Ja, dat slaan ze dan toch liever over. En dat is eigenlijk, ja, ja dat is heel jammer en uh, eigenlijk ook wel vervelend om uiteindelijk te horen als dat soort dingen uiteindelijk worden weggenomen van je. Ja. Nou ja, kijk, we kunnen begrijpen dat wanneer het glad is buiten... in de winter bijvoorbeeld, nou dan, dan is iedereen een beetje voorzichtig. Dat maakt ook niet uit welke leeftijd je dan hebt. Dan moet je gewoon verstandig zijn. Maar daarbuiten moeten inderdaad mensen gewoon de mogelijkheid hebben... om lekker het dorp in te lopen, op het terrasje te kunnen zitten... Ik op een dorp, bankje ja. te gaan zitten. En dat lopen is natuurlijk ook heel goed voor de conditie, goed voor de geest. Ja. Ja, we proberen de mensen ook inderdaad gewoon toch wel aan te moeten om gewoon, zeker met het mooie weer van de afgelopen dagen, om toch ja, even gewoon de benen te strekken buiten. Uh, een beetje frisse lucht opdoen en uh, ja, toch wel gewoon in beweging blijven. Op ja, en, en, en de contacten die daaruit voortvloeien, want dat is natuurlijk ja. ook zo. Ja. Mensen komen vaak ook andere mensen tegen in het dorp, maken even een praatje. En uh, nou, van het een komt soms wel eens het ander. Ga wel eens een keer een kopje koffie met elkaar drinken. Dus het heeft ja. vele voordelen om die deur uit te gaan. Ja, zeker. Het, uh, wat je ook wel eens hoort, uh, zeker van uh, de ouderen die ik afgelopen week heb gesproken, is dus ja dat sommigen toch wel gewoon een uh, ja, beetje een klein cirkeltje dan krijgen. Omdat ze dan toch inderdaad, wat u al zegt, uh, ja, minder erop uit gaan buiten zie je uiteindelijk heel weinig mensen van buitenaf en dan uh, is zo'n praatje ja dat is dan opeens heel erg waardevol geworden. Zeker. Um, hoe, hoe benaderen jullie of hoe komen jullie zeg maar in contact met mensen? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zich een beetje opsluiten thuis en hebben jullie daar een weg voor om dan bij die mensen terecht te komen? Ja, wij werken samen met Pluspunt en die is al echt wel echt heel erg nauw betrokken met de oudere generatie. Uh, en wat ook natuurlijk heel erg helpt is dat bijvoorbeeld een aantal mensen mee hebben gedaan. En die uiteindelijk dan toch een buurvrouw, een vriend, vriendin meenemen. En uh, zo is het, uh, wordt het clubje vaak toch wel een beetje groter. Dus het stukje mond-op-mond -mond reclame, ja, dat helpt zeker bij deze doelgroep ook. En, en waar, waar doen jullie deze oefeningen met die mensen? Gaan jullie ook wat bij mensen thuis dit soort dingen doen? Of is het echt een, een gezamenlijke actie bij Pluspunt? Is dat bij Pluspunt? Ja, uh... er zit momenteel nu plaats in uh, Pluspunt in Noord. Uh, en uiteindelijk uh, willen we dat uh, wederom, want dit is een soort van pilot... door middel van beweegfilmpjes uh, die ik uh, aanzet. Uh, die volgen de ouderen, luisteren ze en doen ze uiteindelijk ook na. En uiteindelijk, op het moment dat de anderhalve meter een beetje uit de samenleving is uh, verdwenen... Ja, dan uh, ben ik uiteindelijk als uiteindelijk degene die de cursus echt op de fysieke wijze uiteindelijk uh, wil gaan uitvoeren. Ja, en dat, dat, er is een, een zaal bij pluspunt. Uh, nou weet ik dat die zaal beneden is, maar dat maakt niks uit, hè, want er is een lift. Dus mensen kunnen die niet de trap kunnen ja. lopen, die kunnen met de lift naar beneden. Zeker, het is allemaal heel toegankelijk uh, en voor iedereen is het uh, ja, echt wel bereikbaar. Ja. Zijn er kosten aan verbonden aan deze valpreventiecursus? cursus? Uh, ja, uh, dat is uit mijn hoofd een euro of vijf. Uh, dat is niet heel veel geld wat dat betreft. En het uh, aanmelden dat gaat ook allemaal via Pluspunt met mijn mede-collega uh, Esther Madeira die neemt als het ware de deelnemers op... en ik ben uiteindelijk dan degene die zorgt voor het stukje uitvoer... Uh, en voor de les zelf. Ja, en dat naar Pluspunt gaan... nou dat is uh, ondertussen wel uh, laagdrempelig genoeg geworden volgens mij... want de meeste mensen kennen Pluspunt wel daar uh, naast de FOMAR... op de Vlamingstraat. en uh, ja, uh, loop naar binnen... Uh, meld je bij de receptie, bij de balie... en uh, zij helpen je verder om bij de juiste persoon in contact te komen... Ja, exact. Die mensen bij Pluspunt die zijn allemaal heel erg behulpzaam. En die, uh, ja, die staan je altijd te woord. En die uh, helpen je zeker zelfs op het moment dat er uh, ja, een computer bij moet kijken. Of uh, iedereen uh, staat daar wel echt uh, ja. Ja, keu op als het nodig is. Hey, en nou doen jullie... Uh, we hebben het nu alleen over ouderen. Maar in feite kun je er natuurlijk niet jong genoeg mee beginnen om ervoor te zorgen dat, uh, dat inderdaad die stroom weg is... Hè, en dat, dat, dat het normaal is om met elkaar dit soort uh, dingen te doen... en oefeningen te doen. Uh, jullie zijn ook actief op scholen? Ja, wij als, wij als team sportservice bedoelt u? Ja, ja. Ja, klopt, zeker. En op de scholen, daar doen jullie mee aan de, aan de activiteiten van de, van de gymles? Of hebben jullie zelf ook activiteiten die jullie zelf ondernemen? Of tenminste... Uh, zeg maar opzetten daar? Ja, we hebben zelf activiteiten die we daar aanbieden. Dat zijn sportinstuizen, die vinden altijd op dinsdag en op donderdag plaats. En dan moet je dan eigenlijk een beetje zien als een soort van naschoolschim. Om ervoor zorgen dat uh, ja, kinderen die het of heel erg leuk vinden... om uh, wat extra te bewegen, uh, die dat inderdaad gewoon kunnen doen. En de kinderen die denken van nou, uh, ik heb het misschien nodig... Of uh, ik zit nog niet op een sport, maar ik vind het heel erg leuk om extra te gimmen. Ja, dan is het ook voor, de, voor die kinderen een mogelijkheid om uh, ja, nog meer uh, te bewegen met leeftijdgenoten. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. En ja, zeker. Komt daar ook wel eens uh, iets uit? Is het wel zo dat kinderen die dan meegedaan hebben bij jullie activiteiten... die dan uiteindelijk er ook voor kiezen om een specifieke sport te gaan doen... omdat ze dat daar bij jullie hebben ervaren? Ik heb het vorig jaar heb het inderdaad wel meegemaakt... Uh, met, uh, een, uh, met een uh, jongetje was dat... die uiteindelijk toch een beetje feeling kreeg... Uh, met de sport basketbal. en die uiteindelijk toch het uh, is gaan proberen... bij de sportvereniging in Sanford Lions En uh, ja, volgens mij tot de dag van vandaag doet dat jongetje het nog steeds. Dus uh, ja, het, het is wel gewoon inderdaad wel leuk om te horen... dat het dan bij ons dan uiteindelijk begint... en dat het uiteindelijk zich dan doorontwikkelt... Dat het kind uiteindelijk dan is erachter is gekomen. Dat, dat die ja, kwaliteit dat het... heeft. Ja, dat hij gewoon een beetje feeling heeft inderdaad. Ja. Met uh, de sport, basketbal. Ja, nou dat is zeker prachtig. En ja, ja uh, wat mensen ook misschien wel of misschien niet weten. Dat is dat, uh, er zijn natuurlijk ook mensen die denken. van Ja, dat kan ik niet betalen. Dat, dat is te duur. Sport is te duur. Want de kleding en nou ja, de, de contributie, uh, lidmaatschap van zo'n club. Maar daar heeft Zandvoort ook... Uh, een, uh, ...een mogelijkheid voor om je aan te melden... ...zodat je misschien een tegemoetkoming kan krijgen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zeker inderdaad, uh, kan je in Zandvoort kan je daar inderdaad... door middel van uh, wat u al zegt, kunt u wat uh, ja, hulp inschakelen... ...en op die wijze kunt u een, een bijdrage krijgen... ...om te zorgen dat ja, het kind uiteindelijk wel de middelen heeft ...om uh, een schoen of een tenue uh, aan te schaffen. Ja, want dat kan best uh, kostbaar zijn. En uh, ja, als je een klein inkomen hebt, dan zou dat inderdaad wel moeten... dat zo'n kind ook de kans krijgt. Bemiddelen jullie daar ook in? Sturen jullie die mensen door? Ja, wij hebben wel eens aanvragen gehad. En uh, ja, wij staan uh, die ouders inderdaad uh, dan even te woord. En dat ze dan uiteindelijk aan op welke manier... Uh... Ja, uh, het ouder als het ware dan een bijdrage kan krijgen. En dan gaan we inderdaad uiteraard ook kijken of die ouder ook uh, in aanmerking komt voor die bijdrage. Ja, nou uh, jullie zijn een onderdeel van Sportkracht 12. Hè, dat, is, uh, dat is een landelijk uh, dekkend loket wat in alle provincies actief is. Uh, wat is de samenwerking met andere provincies bijvoorbeeld? Waar halen jullie die samenwerking vandaan? Uh, nou, die is uiteindelijk begonnen bij andere kantoren van Team Sport Service. En zodanig hebben we een beetje geprobeerd die kracht een beetje te bundelen en dan een beetje te verspreiden over uh, ja, meerdere uh, vestigingen van, van ons. En op deze manier willen we uiteindelijk door middel van onder andere het boekje van Short Sportief... die wij uh, afgelopen weken hebben uitgedeeld aan alle basisscholen. Ja, ervoor zorgen dat uiteindelijk uh, ja, meer kinderen in Zandvoort uiteindelijk gaan bewegen. Uh, en een beetje kunnen proeven van verschillende sporten die allemaal in Zandvoort zijn te doen. Ja. Nou ja, bewegen en sport is natuurlijk zo ontzettend belangrijk in een mensenleven. Niet alleen bij kinderen en maar inderdaad ook bij ouderen. Hè. Wat we al gezegd hebben, de preventie van het vallen. Want daar, daar is de, het speerpunt nu op neergelegd. Dat, uh, dat, dat heeft zo'n grote straal van andere activiteiten daaromheen. Want als jullie de mensen zover krijgen om naar Pluspunt te komen... om mee te doen aan die valpreventie... dan zien ze misschien ook wel dat er daar koffie gedronken wordt uh, bij Pluspunt. En ze zien dat ja. er een eetclub is waar mensen naartoe kunnen. Dus het heeft heel veel positieve kanten. Zeker. Uh, buiten dat het natuurlijk onwijs gezond is uh, voor je lijf. En uiteindelijk ervoor zorgt uiteindelijk dat je er alleen maar fitter... En vitaler voor wordt, is het inderdaad gewoon ook nog eens hartstikke leuk, omdat je ja, elke keer in contact bijna komt met uh, nieuwe mensen. Ja. Uh, het, is, het voelt uh, goed, het is een vertrouwd clubje en inderdaad, er worden er allemaal verschillende activiteiten gedaan. Ik zag ze afgelopen week zag ik ze schilderen met een groepje. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen op het moment dat jij uh, ja, thuis bent en je, je, je, je zit maar alleen, dat dat echt wel heel erg leuk kan zijn. Ja, zeker. Nou ja, ik, ik, ik ben zelf onderdeel van Pluspunt uh, regelmatig. Uh, omdat ik daar als vrijwilliger werk. Dus ik, ik weet hoe leuk het is daar. En de sfeer ja. is echt supergezellig. Dus, uh, maar goed. Nou, ik uh, wens je heel veel uh, succes met uh, valpreventie. En ik hoop dat er inderdaad veel mensen zich aanmelden. En zien dat uh, vallen niet eng hoeft te zijn. Mits je maar je hoofd erbij gebruikt. En uh, luistert naar uh, hoe je het het beste kunt doen. En dat kan bij jullie. Ja, nou, inderdaad. Daar uh, slaat ik me helemaal bij aan. Goed zo. Fijne, ja. fijne dag nog en uh, bedankt voor dit gesprek. Helemaal goed. Oké. Okay. En... Dag. dag. Wij gaan luisteren naar uh, Duran Duran The Reflex. <tied> Duran, Duran was dat. Wij hebben aan de telefoon Hilly Jansen van het Zandvoorts Museum. Goedemorgen, Hilly. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, monumenten, open monumentendagen in Zandvoort. Ja, we hebben vijf mooie monumenten in het dorp. Uh, het, het, ja, de, eigenlijk vind ik dat er veel meer zijn. Maar vijf in ieder geval die uitgelicht zijn nu tijdens deze... Uh, tijdens dit weekend moet ik zeggen. Het is vandaag en morgen... Ja, klopt. Uh, om 11 uur start uh, de eerste wandeling bij het Zandvoortsmuseum, heb ik begrepen. Nou, je kunt de wandeling gewoon uh, zelf maken. Je hoeft niet een bepaald uur uh, ergens te zijn. 11 uh, uur hebben we de opening hier voor het raadhuis. Ja. En wij delen daar de routeboekjes uit. Aha. Ben je er niet om 11 uur, ga je het gewoon bij het Zandvoortsmuseum halen. Ja. Nee, daar staan allemaal uh, leuke wetenswaardigheden in over Zandvoort. Ja. en de vijf gebouwen. En ik denk dat overal wel wat leuks te doen is. En uh, dit is uitstekend weer om, het, uh, om je ja. dorpjes te gaan verkennen. Perfect, hè? Ja. Net zo goed als dat vorig weekend het perfecte weekend was voor de GP. Is dit het ja. mooiste weekend wat je maar kan hebben ja. voor een uh, wandeling ja. in een dorp? En zo leuk, die kerken staan er klaar voor. Het raadhuis staat er klaar voor. Ja. En dan zie je dus nu de voorbereidende werkzaamheden, de vlaggen hangen. Ja. Dat alles, dat, dat mensen weten dat, dat ze welkom zijn. Dus echt nog een beetje de laatste dingetjes. En dan 11 uur gaan we los. Ja. Hartstikke goed. Nou ja, het zijn er uh, vijf, hè? De Protestantse kerk, het Raadhuis, de Agatha-kerk, het station vooral niet te vergeten. En het Zandvoortsmuseum. Want ja, het station wordt nog wel eens een beetje vergeten door sommige mensen. Maar wat een mooi gebouw is dat toch? Zo, het is, het is met recht een monument. En wat ja. jij net zei in je introductie, er zijn veel meer mooie huizen, mooie monumentale huizen. Maar dit is de eerste versie op deze manier. En volgend jaar gaan we bijvoorbeeld de Halemstraat helemaal uitlichten. Ja. Als je daar kijkt naar de veranda-bouw, je kunt echt trots zijn dat je, dat je zo door dat door dorp kunt wandelen. Ja. Zeker. En op sommige plekken. Hè, ik moet zeggen. Het, dat is het Maxima Park heet dat, hè. Ja. dat. Dat hebben ze zo mooi gedaan. En zo mooi in, in zeg maar, de stijl van, ja, van Zandvoort gemaakt. Dat vind ja, ik echt geweldig. Maar ja, Als je nu door Zandvoort wandelt uh, met, met dat boekje in je hand... zie je ook dingen die, uh, die je normaal uh, langsloopt. Hè? Dat je ja, geveltjes. Heel, kijk eens wat leuk. Ja. Wat, en en um, gevelstenen in het raadhuis. En ik vind echt, daar doe ik dus een extra oproep voor. We hebben veel moeite moeten doen om het raadhuis in het weekend open te doen. Daar moeten we een beveiliger voor hebben. Daar moeten we publieksbegeleiding hebben. Als er een iemand komt, dan moet hij via de... Uh, lift naar boven kunnen. Dus we hebben echt van alles gedaan om het raad, de raadzaal te openen en de kleine BMW-kamer. En je merkt bij mensen, die hebben zoiets van, mag ik de trap op? Uh, ja. daar, daar is het toch alleen maar als je getrouwen. Ja. Nee, hij is nu open. open het thema ja. is, mijn monument is jouw monument. Dus kom alsjeblieft. Ja. Ja, en uh, nog even terug op het station. Uh, het NS-station. Dat ja. is een rijksmonument, hè? Dat is, uh, ja, klopt. Klok. Wat ja. op zich ook al, al heel mooi is en bijzonder ja. is... Dat we, daar, nou ja, dat we hier een rijksmonument in het uh, dorp hebben... wat er zo prachtig bij staat. Ja, zeker. En als je dan de verhalen leest... we hebben we overal in de gebouwen van die roll-up banners... en daar staat de geschiedenis in. Eh, dat, uh, hoe heette dat vroeger? Wat is er allemaal mee gebeurd? En dus dat, dat kun je gewoon lezen. En, uh, het boekje is een bewaar exemplaar. Ja. Uh, dat kan je eigenlijk het hele jaar doorlopen... als je gezellig uh, vrienden, familie hebt. dat je We gaan een mooie wandeling maken, pak je het boekje weer mee. Ja, ja en inderdaad, zoals je al zei, het weer werkt natuurlijk super mee om, ja. om dit te doen... Uh, als je moe bent, ga je op een van de ontzettend vele terrasjes zitten in het dorp die Zeker. allemaal nog een beetje nasidderen van het vorig weekend. <laughs> ja, en waar genoeg te praten is met elkaar over alles ja. wat we hebben meegemaakt. Het is echt, uh, ja, het, het blijft wel heel bijzonder. Ja, en ook mooi is dat uh, uh, musea waar je normaal voor moet betalen, zijn nu ook gratis. Ja. Toegankelijk. Dus uh, als je denkt van nou er ligt een drempel, want ik moet betalen, die is er vandaag ook niet. Nee. Hey, en uh, nou hebben we natuurlijk in het raadhuis. Uh, uh, was er een uh, speciale uh, Grand Prix-tentoonstelling. Uh, Die is daar nu nog steeds? Nou, het is niet echt Grand Prix, het heet Car Art. Car Art, ja, een Hele grappige objecten. Ik zit daar nu middenin en een stoel van uitlaatpijpen gemaakt. Het is gewoon uh, ja. design. En ja. dan hebben we één zaal met blekenmolen. Uh, de collectie van hem, hè? de drie, uh, drie race-legendes. Yeah. En voor de rest is het ingericht met het geluidsmateriaal van Jelle Atema. Yeah. Dus koffer, uh, de voorlopen van de jukeboxen. Nou, heel bijzonder om te zien. Yeah. En in het Zandvoorts Museum? Daar hebben we Jan Lammers tentoonstelling en natuurlijk de stijlkamers. Ja. En Jaapje van Zandvoort. En heb je kleine kinderen, laat je ze Kees de Muishuis even zien. Ja. Dus um, er is voor ieder wat, uh, wat te zien. Ja, ik, ik heb trouwens begrepen dat die ontzettende mooie grote beker van uh, Marianne Sijbrand die nu ook in het museum staat, of tenminste, die staat ja. buiten, geloof ik, hè? Annemarie die heeft gisteren haar uh, bokaal, want het is een bokaal gemaakt volgens mij van uh, een heel bekend iemand. Ja, ik weet wie het is. Heeft gereden. <laughs> ik weet wie het is. Ja. ja. Uh... Nou, het is Ron van Zeilbergen die uh, dit jaar zijn vijftigste racejaar heeft en uh, die heeft uh, zo ongeveer wel 500 bekers bij elkaar uh, verzameld in die tijd. En ik weet dat hij ze wel wilde gooien, zo van, nou, wat moet ik met die bekers? En ik dacht van, dat gaat niet gebeuren. Dus ik zei, nee, nee, nee, ik ga wel kijken of dat er iemand blij van wordt. En zo is dat balletje gaan rollen. Uiteindelijk bij Marjan Rebel terechtgekomen. Ja. En daardoor bij Marjan, Zebrandi. En ik moet zeggen, het is fantastisch. Het ziet er geweldig uit. Het is een heel leuk object geworden. En die staat in de tuin van het Zandvoorts Museum. Daar staan nog twee beelden van de CAR-ART tentoonstelling. En, want wij hebben Jan Lammers tentoonstelling tot 20 november. Dus daar past het nog heel goed bij. Zeker, hartstikke goed. Nou ja, uh, ik zou zeggen... iedereen die nu nog thuis aan de koffie zit... Uh, ga je vast klaarmaken om het dorp in te lopen... en om uh, het museum, uh, de musea te gaan bezoeken... en de, mon de monumenten te gaan zoeken. Want da daar gaat het uiteindelijk over. En uh, mocht je vandaag geen tijd hebben, niks aan de hand. Morgen is er nog een dag dat je het kunt doen. Ja, en je kunt het boekje gratis ophalen bij het museum. Juist. Dat wou ik ook zeggen. En, nou, en ik ga toch even vragen. Van, stel je nou voor dat het straks uh, uh, klaar is en uh, de, de museumdag is voorbij. En Jan Nammers is uit het museum. Uh, wat, wat heb, je, heb je een kleine piep van wat er uh, daarna komt oh, in het ja, Zandvoortsmuseum? museum? Oh, ja, daar zijn we al volop mee bezig. Dat wordt de Zandvoortse verzamelingen. En dat wordt heel verrassend. Uh, allemaal dingen die we nog niet eerder in het museum hebben gehad. En daarbij één tipje van de sluier. Cornelis van Meurs. Die is onlangs overleden. Ja. En zijn weduwe die heeft een collectie aquarellen naar het museum gebracht. Oh wow. Van heel Zandvoort. En wat, wat, wat maakte prachtig. die man fantastische dingen. Prachtig, prachtig. Dus wij kunnen hem eren. En dat is dan ook een stuk verzameling. En boven hebben we iets met kerstallen. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. Oh. Meer dan 100 kerstallen. Waarin we de kinderen van Zandvoort ook uh, dit willen laten zien. Dan hoef je er niet voor naar Duitsland, kerstallen show. Dan kom je gewoon. Ik ga je lekker gewoon hier naartoe? Naar het museum, ja. Nou, hoe bijzonder. Heel, nieuw, heel nieuwsgierig ben ik. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, ik wens je een hele fijne, uh, fijne weekend, moet ik zeggen. Uh, de, het is ook in Haarlem. Hè. Het, is, het is natuurlijk een. Uh, het is een landelijke. Uh, landelijk, uh, uh, of een monument, zou ik zeggen. Het is, het is een landelijke actie, de Landelijke Open ja. Monumentdagen. Dus mensen die ja. vandaag in Zandvoort zijn geweest, die zouden bijvoorbeeld morgen naar Haarlem kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook niet zo ingewikkeld, want je pakt de trein en je bent er zo. Ja. En uh, als, ja, misschien kunnen ze bij jullie die informatie krijgen... over wat er in Haarlem een beetje te doen is. En anders dan uh, is dat online natuurlijk ja, altijd te maar vinden. Ja, Maar er is een website. Hè? Precies. Dat, dat heet de Landelijke Open Monumentendagen. En dan kun je precies zien welke gemeentes daarbij aangesloten zijn. En er ja. zijn er heel veel die meedoen. Ja, je kunt het gewoon invoeren. Want als je inderdaad naar openmonumentendag.nl gaat... dan kun je de, uh, de, de stad indrukken waar je informatie over wil. En dan vind je ja. alles daar uh, ja. terug. Ja. Okay. Uh, overigens is de route die uh, zeg maar, uh, in dat uh, formulier staat ook digitaal te, uh, te verkrijgen. Dus uh, dat ja. is ook een mogelijkheid. Ja, absoluut. Nou, uh, nogmaals, fijn weekend. Uh, uh, geniet ja, en lukken. veel plezier. En uh, wij komen elkaar vast weer tegen ergens in het okay. dorp. Mooi weekend gewenst. Dag. Yo, dag. dag. We gaan luisteren naar Fantasy van Mariah Carey. Dit was Mariah Carey met Fantasy. Bij ons, goedemorgen. Hans Rijmers. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ik vind het ook gezellig dat je in de studio bent. Want uh, ja, persoonlijk vind ik het toch prettig als ik iemand kan ja. aankijken de, waar ik uh, een gesprek uh, mee heb. Het mag weer. Het geht los. Zo Morgen. Is Zo is dat. Ja. We hebben er heel erg lang naar uitgekeken. Toch, en ik moet je zeggen, ik was ja. dus, volgens mij was ik de laatste keer erbij. Bij de laatste jazz... Uh, Deborah Carter, september Deborah Carter. 2020. Ja, dat was al... Ik, ik ja. heb al mensen gevraagd, van, weten jullie nog waar jullie waren? Tijdens ja. het laatste... Ja. Content, nou, bij jou dus. Ja. Om daar iets misplaatst met 9-11 aan te hangen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed. De ja. West Coast Big Band. Ja, ja dat is een feestje. Want die heb ik ook zien optreden. En, Zeker. Ja, in uh, december 2019 zijn die geweest. Uh, uh, omdat dat dan echt zoiets is van. Nou, dat doe je dan in december met een grote club. En, en, en dan warm en koud buffet. Dat is dan gezellig. Maar ja, omwille van die opening wilden we toch wel met iets uh, uh, spetterends beginnen. Ja. En ja, daar gaan we nog iets anders aan vast. Wij wilden heel erg graag. Korbakker uh, en V. Klaassen uh, wilden we hebben. Maar die konden alleen maar in december. Dus die West Coast Big Band, die we oorspronkelijk voor december hadden... Die, moest die, moesten, die moesten we iets anders gaan doen. Toen hadden ja. wij een andere datum. Toen konden zij weer niet. Dus dat is ontzettend schuiven geweest. En uiteindelijk, eh, nou, prima, dan gaan we ermee openen. Eh, linksom of rechtsom. Maar dan hebben we in ieder geval een, eh, een fantastische opening. <laughs> ja, zeker. Ja, ja, zeker. Dus wij hadden bedacht om dan de, de muziek te doen van Count Basie. Dat was oorspronkelijk de bedoeling. Ja, dat klinkt voor iedereen natuurlijk bekend. En daar, uh, daar kun je ook niet stil blijven nee, zitten. Ja, eigenlijk hè. Dat swingt zo fantastisch. Dus dat hadden we oorspronkelijk bedacht. Dat was ook het eerste, de eerste persbericht die, uh, die ik de deur uit had gedaan. En toen kwam er een berichtje van de band. En dan blijkt opeens dat je toch nog met die corona te maken hebt. Uh, voor specifiek die, die Count Basie-arrangementen. Daar moeten ze behoorlijk intensief voor repeteren. Maar met die coronatijd was daar. Ze hebben die tijd helemaal niet gehad. Dus ze konden ook dat ook niet repareren. Dus toen kwam er een verzoek van de band: Vind je dit goed wanneer we dan de muziek spelen van Peter Herbolsheimer? Ja, nou. Hoe, hoe, wie is Peter Herbolsheimer? Precies, precies, precies. Nou, Peter Herbolsheimer is een hele goede uh, Duitse orkestleider, componist, maar vooral ook arrangeur. Hij heeft heel veel. Uh, muziek gemaakt die wij kennen. maar waarvan we geen idee hebben. dat die oorspronkelijke composities door hem zijn gearrangeerd. Dus hij heeft eigenlijk de muziek van Count Basie, Duke Ellington. dus echt de big band muziek, heeft hij opnieuw gearrangeerd. Hij heeft zelf heel erg lang een fantastische big band geleid in Duitsland. Uh, uh, in, in, in de beste uh, traditie van de oude bands van. Vroeger uh, Koert Edelhagen. Nou, Koert Edelhagen, die kennen we dan allemaal als een, uh, als een dansorkest. Maar het dat was dat helemaal niet. Nee. Het is oorspronkelijk, was dat een formidabele uh, jazz big band. Later geëvolueerd, want toen kwamen er andere bands. De WDR big band en de SWR en ga zo maar door. Dus dat, dat is echt. En die muziek, die hebben ze... Die Westcoast big band heeft dat programma van Peter Herbolzheimer... als laatste gespeeld... Voordat dat gedonder met die corona begon. Ja. Dus, dus dat, dat ligt nog het, be ja. het beest in hun dat, geheugen. Dat ligt er nog het dichtste tegenaan. Dus ja. die, die, en ze hebben uh, geloof vorige week of die week ervoor... hebben ze één of twee keer gerepeteerd. Want toen kon dat weer. Hè? Zoals wij uh, toen ook doorkregen met zaalbezetting, kon dat voor hun natuurlijk ook weer. Dus dat hebben ze gedaan. En ik heb uh, regelmatig contact met, uh, met de band. Omdat zij ook... Aan die coronamaatregelen moeten voldoen. Hè, die we dan hebben. en allerlei andere zaken. En ik hoor, krijg dan ook alleen maar juichende verhalen terug. Hè, van we zijn zo blij dat het eindelijk weer mag. en dat we weer kunnen spelen. En, en bekende plek. En dus ja, ik kijk er enorm naar uit. Dus ik sta straks met Thij alweer. met veel plezier een podium te bouwen. Dat ja, begrijp ik. Ja, geweldig. Zeker, ja. Zo hey, en uh, meneer Landersbergen? die. Uh... Nee. Die, die... Nee, die is er vandaag niet bij. Die is er niet bij. Nee, we hebben een leuke dag morgen. Nee, die is er niet bij. <laughs> oh, wat onwaardig nee dat. Nee, nee, nee hoor, nee, hoor dit, dit, dit kan hij wel hebben. Uh, uh, nee, hij is hier, hij is hier uh, niet bij. Niet bij betrokken. Uh, volgende maand is hij er wel. Met het uh, combo met Edwin Rutte. Oh ja, He, dus dan speelt hij met uh, Edwin Rutte en uh, Jean-Louis van Daum en Edwin Cosilis en Frits Landersbergen. Zijn ook niet dus de eerste uh, de beste ja, die dan weer ja, uh, ja. naar voren komen. Ja, ja, en dan in november met uh, Jasper Staps die het, uh, uh, uh, de composities gaan spelen van Dave Brubeck en uh, Paul Desmond en zo. En dan Klinkt in, ook niet in uh, december met uh, Bakker en Veeklaassen. Ja. ook oh, Koor Bakker hè? Uh, ja, korbakken en ja, Veeklaas, hè? Ja, Zei Zij dat anders? Nou, nee, jij zei bakken maar oh, ik denk dat mensen ah, ja. weten dat het korbakken is. Ja, ja, ja, ja. ja, nee, ik ken maar één bakker als pianist eigenlijk. Maar ja. dan zullen er ongetwijfeld meer zijn. Ongetwijfeld Maar, ja, die wij maar het maakt niks uit maar voor de herkenning van ja, mensen. Nee, dat ze ja, precies, weten van hé, hey, dit is wel de korbakker die komt. En in januari dan uh, Rebecca, uh, Rebecca Lobri. Uh, ja. Dat doen Braziliaanse muziek. zal ook niet iedereen wat zeggen, maar op het moment dat je. Naar filmpjes kijken van Melando met de zangeres, staat zij daar. Ja. Dus die doet de Braziliaanse dingen. Dan in februari. Uh, komt André Vrolijk. Ja. Nou, André Vrolijk. die gaat dan de jazzmuziek van Johnny Meijer spelen. Oh. Maar daar, dat is wel geweldig. want de verkoop. voor die kaartjes. voor André Vrolijk. dat gaat buitengewoon snel. Dus nu al. Ja, nee, maar iedereen kan nu al uh, reserveren. voor. Acht concerten. Alleen maart weten we nog niet, maar de rest wel. Ja. Dus die kunnen ze reserveren. Ja, ja en dan moet je je voorstellen dat er dan uh, uh, drie weken geleden uh, 39 kaartjes worden besteld uh, voor een club uit uh, Amsterdam. Ja, natuurlijk. Want die denken, ja, ja. ja en, en, wij maar allemaal denken, en wij maar denken dat dat gedonnen met die kroepjes afgelopen is. Nou, dacht ik niet, hè? Nee. Nee. nee. Maar die zijn alleen wat ouder geworden. Ja, kroepjes. maar dat <laughs> maakt niet uit. Dit is zo leuk. Ja, en dat, dat is, is echt soms. geweldig. Ik, dus ja. Een livestream is dat misschien nog een, een optie nee. voor. Oh, nee joh. Ja, weet ik veel. Ik zit hier straks niet meer, dus ik, ik ga dit nee. allemaal missen. Ja, nee, maar dan, dan, dan, dan had je lekker hier moeten blijven. Ja. En dan moet je niet uh, huizen gaan kopen in Spanje en dat soort dingen. Nee, ik allemaal. heb iets gekocht. Nee, maar dat zegt meer over jou dan over ons. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> ja. Wij doen ons uiterste best om het hier goed te doen. Ja, het nee, ja. dat, dat was ook. Maar, een uh, maar, nou, dus, en dan in uh, maart ja. weten we nog niet. Uh, uh, maar goed, even, even uh, to the point. Morgen, hè? Ja, morgen. Ten aanzien van dat corona-gedoe, hè? Ja. Uh, we hebben in de, in de krant en de, in de persberichten en de nieuwsbrieven... duidelijk verteld hoe het in elkaar zit met ja. corona morgen. Ik heb vorige week nog weer een herinnering gestuurd... naar iedereen die morgen komt. Althans, naar iedereen die gereserveerd heeft. Ook ja. voor de andere concepten. Hou er rekening mee. Wanneer je morgen binnenkomt... dan wordt je verzocht om je QR-code te laten zien. Zeker. Of het vaccinatiebewijs. Of een recente test. Eén van beide. Heb je dat niet... Dat komt is er niet ontzettend jammer, maar je komt er gewoon niet in. Ik ga het geld terugstorten, uiteraard. Hè, als, er, als, dat, als dat al betaald is, hè, dan wordt dat terug. Maar je komt er niet in. Nee. Dus, en de band weet dat ook. Dus ik hoop dat die dat allemaal geregeld hebben. Anders zitten we in plaats van met een big band misschien met een combootje. Dat ja, <laughs> is, is ook niet helemaal de bedoeling. <laughs> maar die veiligheid en die gezondheid... Ja, we zitten toch met een hele kwetsbare ja. groep. Dus we hebben geen, we hebben geen keus. Nou, dat heeft dan geresulteerd dat er uh, twee uh, uh, die gereserveerd hebben... die hebben uh, geannuleerd. Prima. Ja. Dat is nou precies waar het voor bedoeld is. Ja. om Niet dat het de bedoeling is dat die mensen niet komen... maar om te voorkomen dat je straks bij de deur moet zeggen... ja, leuk dat jullie gekomen zijn en dat je je netjes hebt aangekleed... maar u kunt wel weer gaan. Ja. Dat soort teleurstellingen... Dat moet je niet willen. Nee. Dus vandaar dat het zo alles. belangrijk is dat iedereen van tevoren weet ja. wat er aan de hand is en, en hoe die zich moet gedragen. Ja. Nou, en daarna gaan we maar is kalen. dan zo'n afmelding omdat mensen niet gevaccineerd zijn? Jazeker. Ja, maar dat, dat hebben ze ook gezegd. Hè? Dat staat ook in het mailtje: van ja, helaas kunnen we niet komen, we zijn niet gevaccineerd. Uh, uh, dat bedoel, is de keuze die zij te, gemaakt hebben. Testen en... willen we niet en, en uh, we ontvangen graag het, het geld retour. Ja, Uiteraard. Prima. Wordt er omgaand uh, terugbetaald. Ja. Vanzelf. Mezelf. Graag een volgende keer. En, en er is ook niemand die dan zegt... Van, dat begrijp ik niet, en waarom? En, nou ja, nee, nee, ja. ik, ik, ik, als je en duidelijk ik bent... Dan, en ik vind uh... het ook helemaal niet interessant... waarom of iemand dan uh, zegt... Van, uh, waarom niet? Nee, nee, Als het niet mag, mag het niet. Nee, ja. precies. Nou, dan? voor de kosten... Uh, hoeft men het niet te laten. Het is 15 euro. Nou, het is ja. natuurlijk voor wat je krijgt... Hè. voor zo'n ja. fantastische optreden... Ja. is 15 euro toch niet... Nee, het zou, zou eigenlijk omhoog moeten. Maar ja, ja. aan de andere kant... Kijk, we hebben wel een aantal dingen besloten. Uh, wat... Wat, niet, wat ik niet meer doe, uh, Voorheen hingen er wel posters in het dorp. Nou, die doe ik niet meer. Dat, dat, daar hangen er een paar. Uh, je, haalt, je hangt het bij een aantal winkels op die het doen. En uh, vervolgens komt drie dagen later de glazen was. Die, hangt het, die haalt het eraf, omdat die de ramen moet lappen aan de binnenkant. En het wordt nou weer teruggehangen. Uh, zonder wat geld. De, de, ja. kost een hoop geld, ja, die geld. dingen maken. Zeker. Dus, dus dat, dat, daar zijn we mee gestopt. Uh, de, we hadden natuurlijk altijd de, de passepartoutes. Ja, dat, dat, daarvan heb ik gezegd, ja, moeten we dat nou nog wel doen? Want uh, je hebt op een gegeven moment de keus. Ik, ik, we krijgen nog steeds de subsidie. Maar het wordt, allemaal, het wordt allemaal duurder. Daar ontkomen we niet aan. Maar ik wil wel heel erg graag die 15 euro zo laten. Hè? Ik bedoel, het is ook een beetje beloning naar degene die ons 20 jaar uh, uh, steunen. Ja, zeker. November vorig, volgend jaar. Uh, bestaan we exact 20 jaar. Hè? Begin november 2002 het eerste concert. We we'll proberen om te kijken of we dan iets... iets, iets speciaals kunnen doen of zo. I iets, iets, ja. Ik weet nog niet wat. We, we hebben nog even. Het is eigenlijk allemaal al speciaal. Hè? Dus dat wordt wel lastig. Ja, want dat dat, die uitdagingen, dat vinden we wel. Daar ga je leuk. Ga je ja, van. Dat, die uitdagingen vinden we wel. Dus Mooi, we moeten ja. kijken of we daar iets, iets specifieks kunnen doen. Wat weet ik nog niet. Maar goed, misschien iets voor, voor meer dan alleen maar de vaste gasten. Of wat dan, ik heb geen idee. Nee. Dus een aantal dingen uh, uh, doen we niet meer. En daar komt bij dat nu veel meer uh, uh, uh, betalen via uh, Ideal... Of, of gewoon een overboeking. En ja. veel minder aan de kassa. Ja. Omdat we meer publiek krijgen... Dus het is, we hebben het vorig jaar en de jaren daarvoor ook meegemaakt... dat er een bordje op de deur hing met vol. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik ook wel weer geweldig. Hè? Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Maar aan de andere kant, laat je ook, laat je ook mensen niet toe. Ja. ja. Dat wil je ook niet. Wanneer iemand via de bank of via Ideal betaalt... weet je exact hoeveel er komen. Ja. En dan kun je op tijd zeggen van... Ja. Vol ja, is vol. Jammer, het is vol. Ja. Dus we hebben nu twee derde van de zaalbezetting omdat ze podium spelen, dan kan er 200 in. Ja. Nou, dus met 120 is prima. We hebben voor morgen tot nu toe, ik denk, 90, 95 reserveringen. He? Dus dat, dat is prachtig. En totaal, om maar even aan te geven hoe, hoe graag iedereen wil... Uh, uh, uh, over alle acht concerten tot nu toe, uh, 280 reserveringen. Kijk. Dus voor, dat, is dan, dat is dan voor acht concerten. Ja. He, dus dan zou je eigenlijk dan. Dat is de harde, harde kern he, die zich dan. Ja, al, ja. ja, ja. En, en er zijn er ook bij waarvan ik weet dat ze komen. nog niet hebben gereserveerd. Dus die namen die heb ik bij die concerten maar vast opgeschreven. Ja. Ik dacht, die komen toch. Ja, maar die gaan nu nog niet uh, reserveren. Nee. voor een concert in februari of zo. Nee. Maar. Ja, het ja is, mooi hoor. Ja, het is, uh, en ik heel zie goed. ook uh, dat uh, onze grote vriend Theo. Ja. Uh, weer een jazzmaaltijd gaat serveren: uh, biefstuk of uh, een stukje zalm met groente, patat en een toetje. En ja. ook weer voor een belachelijk bedrag natuurlijk. 15 euro, waar ja. kan je een drie gangen ja. diner krijgen voor 15 piek? En dan zit hij nu op uh, uh, wat ik... Uh, in gisteren uh, zat hij op rond, rond 27, 28. Ja. Dus dat zal al een stuk of 30 uh, worden. Ja, of precies. Nou, het moet wel gereserveerd worden. Hè? Dus uh, Iedereen ja. die zegt, van uh, ik wil, maar ik wil ook graag eten. Ga uh, langs bij de krocht, dat kan. Je kunt even langslopen bij de krocht. Of, of, nou, theo, theo ook even bellen. Ik, uh, ik, ik ga nog een telefoonnummer een keer noemen. Het nummer van Theo Smit van de krocht om het reserveren voor het eten. Dat is 0654-6779. 4, Ik zal het zo nog een keer herhalen... voor degene die uh, nog dat papiertje niet in de hand hadden met die pen. Uh, men kan dus nog reserveren via uh, jazzinzandvoort.nl... voor het concert van morgen. Daar is nog plaats... Ja, Wordt krap. Ja, er is nog plaats. Alleen uh, wanneer iemand. Je kan reserveren. Maar bij betalingswijze moet je dan even invullen. Niet ideal of overboeking. Maar gewoon per kas. Ja. Want ik kan het. Jij nu, kan het nu niet meer nakijken. Ik kan het niet meer zien. Want nee. Wanneer iemand dan zegt, van ik ga nu overmaken... dan zie ik dat maandag of dinsdag passen. Ja. Dat, daar zit die tijd tussen, ja. tussen die, die Ideal-organisatie en dat ik het zie. Dus ik kan het niet controleren. En, en, en als ze dan gewoon met die bankoverschrijving tegen jou zeggen... van kijk, ik heb het overgemaakt. Ja, nee, dat, het staat... dat kan ook, maar dan kan het alleen met een bankoverschrijving... en niet met Ideal. Nee. Want dat zijn twee verschillende ja, dingen. Ja, dat zijn verschillende dingen. Ja, ja, dat dus dat dan dat moet duidelijk. je de, de overboeking doen, die je dan rechtstreeks doet... Naar, de, naar, het, uh, naar, het naar het nummer, nummer. Van, de, uh, van de stichting. Dat kan ook, die mogelijkheid is er. Ja. Dus dat okay. maakt nee dan heb ik het zeker meteen. Ja. Precies. Ja. Oké, okay, nou, uh, uh, resume. Uh, we gaan uh, uh, naar de jazz morgen. Allemaal. Degene die tenminste van jazz houdt. En, en, en, en degene die, die, die niks anders te doen heeft. Nou, ik denk dat, uh, dat dat gewoon wel de manier is... om gewoon je tijd door te brengen. Maar dat is een ander verhaal. Uh, Aanvang van het concert is half drie. De zaal gaat open om kwart voor... Half twee. Half twee. Ja, half twee. Is, ja, vanwege de corona nou, ja. is het ook prettiger... als mensen Precies. iets meer tijd hebben om binnen te komen. Ja. Um, men kan reserveren bij Theo Smit voor de maaltijd. Ik ga nu het telefoonnummer nog een keer noemen. 06-5467-7947. En dat is uitsluitend voor het eten. is Dat Dat ze dat ja. wel even weten. Klopt. Ja, wat, wat kan ik er nog meer van zeggen? Ik, uh, ik, ik wens jou een prachtige... Hoeveel, hoeveel tijd hebben Je hebt we nog? nog maar één minuut. Oh. Tien, seconden. Oh. Tien seconden. Nou, nou dan wens klaar. ik jullie allemaal een buitengewoon plezierig weekend. Super ja. weekend gewenst. En ja. Hans, tot een volgende keer graag. We gaan ik, eruit ja. met muziek. Nothing but Thieves van de Ragbone Man. Is waar.